This is true. My dream. It's oh. 6.9 CFM says bye Yes. A Zoals altijd, en je kijkt me aan. Even geniet ik van je evenbeeld, tot ik wat beter kijk. Je staat te staan aan vreemden, die wat op je lijkt. Ik lijk maar niet te willen weten, dat je nu weg bent voor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 Er zijn nog zo Ain't no way to treat my mind A black stops the show But doesn't stop the way I am Cause all my life I've been oppressed You're not the first to say I am will die before the guilty ones are caught Hey, hey.